Hallo? Hallo? Ha hallo, meneer, hallo? Meneer, meneer Diergaarde? Ah, meneer Diergaarde! Goedemorgen, u spreekt met Vobbeka. Uh, luister, oh, ja, we gaan zo meteen dink, weer beginnen dink, met een ding Je so, Even te groot, laat me nou even rusten bij ja, meneer Diergaarde ja, praten. Ik begrijp nog niet waarom we er nou altijd weer dwars doorheen moeten. Ja, maar, te, wat is er nou? Uh, je bent vergeten te bellen. Ik ben vergeten te bellen? Ja, er zat geen telefoon... Uh... Oh, ik zit te praten. Ik heb nog niet ge. Oh, excuus. Ja. Uh, meneer Diergaarden, excuus. Ik, uh, ja. ik begin even opnieuw, hè. Ja. Uh, excuus, meneer. Dan kom ik hoor. Geloof ik, even. He. Draai het nummer. Draai het nummer van meneer Diergaarden. Oh, dan moet ik even in mijn boekje. Uh, hey. schiet nou op. Dat is toch. Dat, die dat die elke tal. week draai je dat nummer van die. die dan die gaan we ineens eens in een boekje zitten kijken. Dat oh, ja. heb je toch bijna de Ik heb de hand het al, dik, Ik heb het al. Oh, ik heb het al. Nou, schiet op nou maar die garen zit te wachten. Lachelijk, ik begrijp nog niet waarom zo. dat zo lang moet duren. Het gaat allemaal van de uitzending af. En, uh, en hallo? Gaat, gaat over nu. Ah, ja. Hallo? Hallo, met wie spreek ik? Mijn naam is Abraham Moskowitsch. Hoe zit u? Mijn naam is Abraham Moskowitsch. Moskowitsch. Moskowitsch. De Moskowitsch. De bekende Moskowitsch. Ik ben advocaat. eh, de Groot Wiebel. Hallo. En wie bent u eigenlijk? Nou, dat doet er niet toe. U is echt verkeerd gedraaid, meneer Moskowitsch. Ga op, ga op. Dure advocaat, wat denk je, wat dat kost per minuut om zo'n advocaat te bellen? Verwacht oh, even. Even wachten, maar, idioot hè, want het begint, het begint alweer goed zo'n programma. Het is toch zo, zo simpel even meneer Diergaarden bellen om uh. te zeggen dat we met het programma... Hallo? Nou, heb je hem nou? Hallo? Hallo, Hallo. Meneer, meneer Diergaarde. Ah, meneer Diergaarden, gelukkig had ik u weer aan de lijn. Ja, uh, uh, het ging even mis in het begin, maar dan ben ik dan toch, de, uh, uh, de dat toch... Wat een moskou Dat, zeg, gaat dat nou, uh, wek dat heeft niemand gehoord, De grote de uitzicht. Wij wouden zo gaan beginnen met het programma als het oh. u uitkomt. Ja? Oké, okay. wij zijn er klaar voor u ook. Oké, okay, de groot, start de jingles en go! dan, <middels> ik Ja. Uitgebreid, gewoon de normalen. Daar zijn we weer. Nou nou is dat lang alleen Nou, Een week Die. van hard werken daar is hij weer. De dik voor, oftewel de dijk voor is, als ze Fransen zeggen. Uh, ja, we zitten weer, nogkie-nokkie knockie, knockie. Ja, begrijpt begrijpen wel, we niet. hebben de hele bal op de ja, hei alweer. Hoe is het toch mogelijk? Ja, ik begrijp dat nou niet, hè. Nou is het, je denkt nou, nieuwjaar, het zal wel, nee hoor, komt hij weer. Nou, wat ja, is er nou? komt zo daar maar op. Nou, wat zijn we daar blij mee? Nou, we gaan gauw beginnen het, met het ballen, want zitten hij, knockie, knockie, Nou, je, wat is er nou? Weet je een woord met vier race. Een woord met vier W's? Ja. Nee, natuurlijk. Maar wat is nou een woord met vier W's? dat bestaat helemaal niet een woord met vier. Wat is dan een woord met vier W's? Witte wijn. Witte wijn. We zitten met twee ja. W's in. Witte wijn. Twee W's. Waar zijn die oh. andere twee dan? Oh, nou, oh, dan bestel ik twee witte wijn. Nou, we gaan gauw beginnen. We hebben nog meer te doen. Met... Nou, weer aan de deur. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hey, Goedemorgen. Wat een reis. Ja, ja zeker. Reis. En en reis. Ik doe even uh, mijn schoenen uit. Ja, even ja, mijn Waar is Pep nou, trouwens? Ben je alleen? Waar is Pep? Ja, nou, is Pep er nog niet? Nee, Pep nee, is er nog bep. niet. Je komt er altijd bij z'n tweeën. Maar waar is Pep? Ja, we hadden op de tramhalte afgesproken. Op de tramhalte afgesproken. Ja, is hier ook niet. Dus ik zou er even bellen als ik jou was. Nou, doe dat even, ergens. We gaan er niet zitten bellen hier. Zo kom op. We gaan even beginnen mensen, wat is daar hebben we nog geen tijd voor, dat oh, duurt god. nog te lang allemaal. Hallo, hallo, ben jij dan, Ben? Mijn naam is Abraham Moskowitz. Abraham wie? Ja. Mijn naam is Abraham Moskowitz. Ja, wie bent u dan? Ik ben een eh, advocaat. Advocaat, denk ik. En uh, wie bent u eigenlijk? Nou, ik ben Toos en ik bent, u, bent, zoek uh, Bert. Ber. Ik, ik ben Toos, hoor, hoor ik Toos. Hallo, Toos. Hallo, Bert. Ben jij dat Toos? Ja. Ah, ah, waar, zit ik, waar zit je? Ik zit je? Ik zit bij Bram op oh, zijn kantoor. zit ik keer zo bij Bram Moskowitz. Wat doe je daar nou? Ja, dat ze heel vaak. Ik stond bij de treinhalte ja. en hij komt langs met zijn auto ja. en uh, hij uh, moest stoppen voor de stoplichten ja. en ik, uh, ik ga per ongeluk de hand daar langs zijn deur au, au, so, ja. nou hij hij zijn raam open ja. hij zegt weet u weet u wel dat het en zoeken. Zo? Ja, Hij zegt, zoeën? Hij zegt, ja, we kunnen ook een schikking treffen. Ja, tuur. Ik zeg, nou ja, op mijn leeftijd vind ik alles goed. Ja. Hij, hij zegt, stap maar in, dan gaan we dus iets er zo doen. Het, dus we gaan zo meteen gaan we een schikking treffen met z'n tweeën. Oh, ja, is oh hij, hij staat onder de doet. Oh, ik kom er achteraf. Ja, ja, hij komt ophangen, wat heb ik gedaan? Ik een schikking treffen. Tot ik zie je zo Ja, zo wel. Een jingeltje, draai even een jingeltje. Dit kan toch niet uitgezonden worden, al. niet meer. De lozen naar de ik. Voor je bagage, joo. Bij de op Radio 3. Zal ik een met die brand, nou uh, ja. We gaan even, er heeft uh, niks gebeurd dicht in de hand. We gaan nog, verder. Nogkie, nogkie. Want we hebben het heel erg leuk. Dat is namelijk... Nou weer. Goedemorgen, meesie. Over Joop, u vergeet wat. Oh, sorry. Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker, daar ga je toch niet om vragen over Joop? U vergeet. We gaan gewoon beginnen, mensen. We zitten nog in de Wat hoor ik nou toch? Wat heb je meegenomen? Wat zit er in die mand? Kip, kip, kip. Wat moeten wij hier met een kip? Die heb gewonnen. Die heb ik gewonnen met. Hoezo heb ik. Waar ja, heb ik die we mee gewonnen ja. dan? De wedstrijd in de kroeg. Wie het langs zijn hoed op kon houden? Wie langs is zijn hoed op kon houden? Wat is het nou voor een wedstrijd? Nou. Uh, we gaan, uh, gaan, wat zit die kip er? Wat zit daar? Kan die kip die zit, Waarom zit die zo raar? Hij zit heel raar te kakelen. Waarom kakelen? Het lijkt me of hij koud heeft. Ja, natuurlijk heb je het koud. Het is een diepvrieskip. <laughs> nou, we gaan, we gaan beginnen. Kom op, mensen, we zitten nog. Ik zie ik voel het voertal weer aankomen. Hey, Dat wordt weer een en niet met gewouwen? even. is er nou hoor, Hé, wat? Oh, nou, wie op... belt er nou mee? Mijn dan... mobieltje. Ja, ]incid. dat is je mobieltje. Nou, neem me op dan. Je wilt beginnen met, met de groot. Hallo, ben de groot? Hallo, met de uh, groot? Ben ik de er... groot? Er... Er... Hey. Hey, ik... ik... hey, uh, ja, ik bel even. Ik sta nog steeds met Bram. Wie? Ja. Uh, Bram Moscovici. Oh ja. Ik sta, sta nog steeds onder de toon. Huh ja, ja. En net, hebben we samen, hebben net samen een schikking getroffen. Maar eh dat kan toch nog wel wat later geworden. Hoezo, oh ja, wat is hoezo, ja, hoezo? Want we zijn er nog niet uit. Nee, hoezo? Hij heeft in beenhoge begonnen. veel eerder hoger beroep. Ja. Nou gaan we nou nog eens met het programma beginnen over hoe zitten. Nee. Dit nou weer. Wie oh, is dat ook alweer? Oh ja, lach, oh, ja. oh, ja. oh, ja. oh, ja. Ja, nee, dat luister eens, eh, jij lult toch ook altijd als een kip zonder kop? Ja, hoezo? Hij zegt er is tegen die tofshow van mij dat hij zijn kop dicht moet houden. Ja, mensen, nou gaan we verder met het programma. Omhoogde... Uh, hoe zit u, het nou? Wat gaat, gaat, gaat, gaat, gaat, gaat, gaat u eigenlijk u doen met die kip u. over Daar ga ik een handtas van maken. Nou goed. Ja, nou ben ik het zat. Nou gaan we niets beginnen. Nee, ja, kom op. Nou wil ik de gaseur. Allemaal de deur en de de kip. Kom op. Knallen, knallen. Wie komt er? Wel, je wil het niet geloven. Ik ik wil niks meer geloven. Wat komt er? een nationale nou huwelijksgeschept. Een nationale Geschreef. Wat is nou nationale Bossato. Ja. Oh, het Nationale Huwelijksgeschenk? Marco Borsato Ja, E-Sita. O, E-Sita! Wat is het tijgertje bij je? In ieder geval, dat is leuk. Want ik vind het leuk, Marco Bossato bijzondere teksten altijd. Dat zijn altijd speciale teksten waar je naar moet luisteren. Hè, met een boodschap. Ah, oh, dat is schitterend, dames en heren. We gaan luisteren naar Marco Bossato, het Nationale Geschenk! Ja! We hebben niet die tekst, die ja, Ik die tekst, die altijd van. tekst, die tekst, die tekst, die die tekst, die even die tekst, die tekst, die tekst, die tekst, die tekst, de tekst, die tekst, die tekst, die mooi. tekst, die tekst, die die we die tekst, op. tekst, die tekst, die tekst, die tekst, die tekst, die tekst, is tekst, die tekst, die tekst, ja, dat ja, slaat dus er ook nergens op in ja, een eeuwig en gelene met jou. Het wacht van mijn Heerl. mijn ja. Ja, dat is niet zo'n best, hè, weet je. Ik dacht ja, niet ja. ergens op. Het is een ooit zo'n onzinnige tekst, koudt, weet je. Hey, nu graag, we lopen over water. Met ja, een flauwe kool. Jok, dat is toch mooi, vliegen zonder vleugels. Oh, helemaal Dat kan ik ook zeggen, weet je. Het dansen op te ja. de stijlen, Verven zonder kwart, henny zonder huisman, ja, Of een kruislot. Wat is er nou weer mis met een kruislot? Nou, dat niet kras ja, Ik is niet uit de mouw, weet je? Nou. Zonder... Uh, kopen zonder pal, hè? Uh, uh, uh, Bezem zonder heks Barco, nou zingen. Draaien zonder garen hè? Breintrand zonder, nou. zonder seks. Auto zonder motor! motor. Uh, Likken le zonder toon! Hey, of, of een broodje zonder motor! Ja, Dat is allemaal niet, die denkt dat Ik vind het helemaal geen Ik het helemaal Ik vind het niet. Ik Ja, waar is Marco? Marco, Harry, Harry, Harry? Marco, is Marco, Ah, Marco, nou, Marco, Marco, Marco, Natuurlijk, Marco, Marco, uit Marco, troosten. Marco, in Dames en heren. Marco Portato is Sita. Ga maar eens even jammer, maar nou weer. Ik ben me kwaad! Hoi. Ik ben me kwaad! Nou, heb het ja, niet ja, gevonden. Nou, we ja. gaan met die maar. mee maken. Het ja, nou, ja, nou, ja. is toch verschrikkelijk? Ik sta met ja. hem onder de douche. Ja. Ja. Hebben we samen ja. hebben we de schrikking. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. daarna gaat hij een hoger beroep. Ja. En, ja. Twee ja. keer. Ja. Twee keer gaat hij onder de ho hoge beroep. En wat denk je wat hij doet? Wat denk je wat hij doet? Hij hebt me Nee! Hij heeft zo geseiponeerd. Ja, mannen. Ja. Ja. Dan ja, ga je de boot in. Rustig, geen mee, laat me gaan. Ik roep nog op, Bram. Op, Bram, moet ik met de Hallo, moet ik met de programma? Hallo, hallo, hallo. Ik Trouwens, ben ik hoe is mijn te laat? Oh ja, oh oh Nee, die maar zoeken op deze plek. We het zoeken op deze plek. We gaan het zoeken op deze plek. even gaan het zoeken op deze We het op We het zoeken op deze plek. We het zoeken op op vraag. even het Veel nee, nee, ja, vele verzoeken. Ik Hallo meiden, hallo Beppe Oké, klaar. Nou, de vraag van vorige week. Even snel, nou, even tempootje maken. Nou, kom op. Het kan niet zo moeilijk zijn. Nou, wat is de vraag dan nou even de vraag van vorige week en de antwoorden: de nieuwe vraag. En hup, klaar. Dat ja, kan ook. Ja, 2-3 ja. minuten kan het nou, erheen. Iedere keer wordt het uitgebreid. Het ja, halve ja, programma ja. wordt in beslag genomen door die ja, waanzinnige prijs. Belangrijk ja. onderdeel. Nou, wat is de vraag van vorige week? Kom op! Nou, dat is een goede vraag. Ja. ja. Nou, wat wat was De vraag van, week? van ja. vorige week. Topie, ja. uh, snel. Dat was. Dat was. Uit mijn hoofd geleerd. Mooi. Dus hup. Goede vriend, is beter nee, nee, nee, dan nee, nee, een hallo. Nee, nee, nee, nee, dit oh. is die, is een goede vriend. Het is een goede, goede buur. Oh, Goeie buur, oh, ja. goede vriend. Dat dit nou op. Dan zit ik er zo. Dan ga je, ja, maar dan, dan, dan je bijt je gewoon. je te veel erin vast, hè, dan ja, dan je dan je dan vast, Dan ben je over je slaap. Heb dat er nou beter te Dat met een we, zijn er toch Dat met een buur was. Nou klaar, we weten het Het dat. Dank voor Leo, Leo, Leo. Hou, nou maar. Het is genoeg. We weten, ja, een vriend en een buur. Het is klaar. Maar, dan gaan we de, de antwoorden doen, ja. hè. Die krijgen het er zo benauwd van elke <laughs> ja. week. Het zweetbreekt je we ja. ja. dan komen de antwoorden, hoor. Jan Jaspers aan Helmond. Jan Jaspers. Hij ja. heeft gelachen. Een goede buur is beter dan die de armen. Dan die getimmende <laughs> armen. Hou, hou, hou. is niet verkeerd. Nee, zeker niet. Dat is er alleen. Chris dat uit Winterswijk. Een goede buur is beter dan een kwak onder één. Ja, dat ik daar zelf die jongen ja, op... ja, heb ik als Mulder nog niet gehoord? ik heb nog uit, niks gehoord natuurlijk niet hè? is hij er ook uh, weer beter een goede buur dan nou. een lekker schuur en een hoge huur. Oh, <tie> ja ja ja ja ja, ja, ja, ja. dat is, ja, ja, ja, ja. is een beetje ondeugend, oh vertel hem gauw hè Laurens uit acht, domme beter een goede buur dan mijn eigen vrouw. Dan mijn... het <laughs> maar ja, het is wel heel erg leuk. Laten ja, we eh, Kalesvaart uit Vlaardingen. Een goede buurt is beter dan alleen gedopt. Ja, ja. Hoe komen er de ja, door? Ja, nou, maar verzien nee. ze maar, hè? Nee. Verzien ja. ze maar, gaan we zitten krabbelen thuis ja. aan de tafel. mee. je, dat niet zo zijn. je niet. niet, uh, niet. Nee. Joodan Non uit Geerlen. Joodan Non. Och, een goede buur is beter dan nou. een trap van een paard. Nee. Ik is leuk. niet. ik denk leuk. oh oh oh oh oh is oh oh is oh oh oh oh oh oh oh oh oh <laughs> uh, een, <laughs> uh, ja. <hier> een goede buur is beter dan Een slechte oh <hier> Lekker! GELACH Ah, de dat ging wel Nou, natuurlijk. Hij al. winnaar. Ja, dus dan elke week weer even ja, gokken, hè. Hoe, hoe die, doe je ja, dat dan? Ja. In het ja, dat, dat zakje van de muziek, hè. Ja, niet mee. Hij zat er ja. mooi in. Ja, hij was heel goed. Hij zat er heel ja. mooi in. Hij zat er mooi in. Kom op. Dit is de winnaar. Ik heb We zet de bril op, dat je dat duidelijk ziet, Ja, ik heb zelfs een nieuwe bril. Oh, nieuw. nieuwe bril heb ik ervoor gekocht. Ik heb hem nog niet gebruikt. Hij is goed nieuw. Ja, we gaan hem horen. Ja, we gaan hem horen, hoor. Even kijken, waar is het papier? Waar is het, Leggen Hier, dat ligt oh, ja. toch voor je. Daar ja, is, is het wat Dat gaat goed komen. Dat is lees voor. Ja, of was dat het? niet. Uh, oh, hier hink heb ik hem al. Nee, hink hink hink. Hink. Ik heb hem al. Ik zeggen. Jo de Pijl. Waar staat nou Jo de Pijl? Hier. Ten Hoeven staat er. Hier. Ten Hoeven. Ten Hoeve. Ten Hoeven. Ten Hoeven. Ten Den Hoeve. Den Hoeve. Den ik ben, ik het oh, oh, ik zie het. Oh, het I? I? Ja, het ei. Er al zo oh. weinig letters voor ja, Lemminglaan. Ja, die nee, Lemminglaan, drie letters en ook 15, ja, okay. ja nummer 15. Ja, Nou, en waar? Een wat? nieuwe gein. In Lochem. Het is toch... van een bril. Waar heb je die bril gekocht? Wat is er nou een Ik Die kan niks, niks mee. Ga er toch wel even mee terug Oh toch, ja. Oh, gelukkig. Nou. Die man zegt, als er iets mankeer, man je terugkomen. Je kan hem ook gelijk in de vuilnisbak gooien. Nou, klaar. hè we zijn doorheen, hoor. Ik, ik een een goede buur. Ja, wat is er nou? Ja, de oplossing. Oh, de oplossing. Ja, de oplossing, van Hektenhoeven. Ja, van ten Hoeven. Ja, heb een ja, <laughs> ei. Hier. Nou, want als de oplossing nou. is die verdopte Inneke, komt die? Zo een leuk kan die wezen. Een goede buur nou, ja. is beter dan. Uh, pak hem bij pak hem Heel erg leuk, ja. ja. Ik ben nee hè! Ja, is maar... toch niet waar ja, natuurlijk! Oh, dan gaan we weer! Ja, dat komt hij weer hoor! gaan weer! deze week! Deze week! Deze Hallo! wat zie je week? Wat is de raad van ja. deze week? Wat zou die, wat zou die, wat zou die graag toch ja. zijn? en nog Wat zou die graag toch zijn? De deze week! Deze week! Wat is het nou dat ging niet goed. Wat ging nou niet goed? Wat is het nog één keer voor ons? Nou, nou we hallo. We nou, Maak dat nou we uit, is uit is Je kan toch zingen wat je wil? Het is toch helemaal niet belangrijk. Het ging niet gelijk. En deze week deze week de vraag van deze week, deze week, deze week. week. Oh wat zie je bleek, wat is de graaf van deze week? Wat zou die, wat zou die, wat zou die vraag toch zijn? Wat zou die nog wezen? Wat zou die vraag toch zijn? De vraag van deze week, deze week, deze week. De week. De week. De week. Oh wat zie je bleek, wat is de vraag van deze week? Oh, was, we zijn ja, ik ook, ook, ook blij blij om hem over hebben gedaan. Ik, ik ook. Iedereen ja, is blij. ja Nou, klaar. Ja, natuurlijk. Nou, wat is de vraag van deze week? Nou, dat is een hele goede vraag. Ja. ja. Mooi. Uh, de vraag van deze week. Daar komt-ie. Die is actueel. Oh. In verband met de invoering van de euro oh, leek het mij euro. leuk om nog even terug te grijpen. Op onze goede oude munten. Ja, oh even. Ja, De vraag. Even. Leek mij dan ook gepast. Waar gaat die, hoe gaat hij dan? Wanneer je voor een dubbeltje, um, dubbeltje, dubbeltje geboren. geboren ben. Oh ja, als je voor ja, een dubbeltje. Ja. Puntje, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Dat is ja, de vraag wat dat is. Uh, dus wanneer ja. je voor een dubbeltje ja, geboren. Ja, heel bekend. Puntje, puntje, puntje, puntje. puntje, puntje. Nou, die, uh, dat, uh, ja, dieven, dat antwoord sturen ze op. Sturen en deuren. Gaan het heen de groot. Uh, de, uh, Even snel uh, nou. Uh, Dick voor nou. Dik, We hebben nog een paar minuten tijd. Apenstaartjes. Cross.nl. Zaterdag luistert u naar de Dick. Voor de voorbereidshow. Nou, dat schiet alweer op. Paar ja. minuten nog maar. Ja. Jammer is dat. Hé. Je hebt een heleboel plannen als je begint met Zaat. Ja. We gaan dit, we kunnen dat, we kunnen zus. Je bent de hele week aan het voorbereiden. En dan oh. toch op het laatste moment. Ik ja. geef het op. Uh, hallo, dat is zo. Ah, ah, zal ik hem zijn. Fietsen. Ja joh, ja, de niet. vol de balkfietsen heetje ja, wel oh, he. Wat hebben we, we al al paar niet ja, besproken? Ja ik heb te druk gehad met de balkfietsen ja, allemaal ja, weet je wel. Dat, dat loopt als een trein. Als een trein? Nou ja, ze lopen wel beter natuurlijk ja, als de trein. Ze ja. dus, nou gewoon even... Nou. Ja. Wat ruik ik? Wat ruik ik nou? Wat, gebeur, wat gebeurt hier nou allemaal? Ik, ik hoor, ik ruik iets, ik rook. Ik zie rook hier, het stinkt hier, wat gebeurt er? Over Jop, wat ben u daar? Hallo, over Jopa zijn sta je nou te doen Joppa. daar in die hoek daar? Ik sta de barbecue hier. Barbecue, barbecue is daar hier. Ik kon die kip niet stil krijgen, heb ik ja, al op de barbecue Ik een kip op de grill. Ja, lekker de... kippetje op de grill, dat is toch lekker. Je houdt toch wel van een kippetje op de grill? Ja, maar dan moet je hem wel eerst plukken. Ja, natuurlijk, je gooit er niet een kippetje, ja. en al op de barbecue. Ja, maar ik daar haar aan. Kom open hier, zo maar ja, ja, ja, nee, ja, ja. ja. ben Hallo, lietse, ze, ben je er nog? Dat nog? He, nog steeds I'm hij, ja, hij hey, luister. Ja, bietje. Nee, ik weet wat ik van de week weer meemaak. Ik koop een, uh, ik koop een uh, nieuw slot. Ja? Koop doe je ik voor je bakfiets? Bakfiet. Ja, ja. Toen zegt mijn vriendin, je gaat toch geen nieuw slot kopen voor die oude bakfiets? Ja, ja, ja. die, die, die, die Dat slot is meer waard dan die hele bakfiets, zeg Ja. ja. ja. ja nou, ze, ze, ze, ze hebben wel gelijk gekregen. Hoezo? Nou, ik, ik kom vanmorgen buiten, ja. wat denk je? Nou? Ik slot gestolen. Ja, na meneer. De hoogte van deze, hopen, deze uitzending is klederom aangebroken. U gaat u luisteren naar een nieuwe aflevering van de 30 seconden van meneer De Groot. Zullen wat worden, dan komen ze weer hoor. Weer 30 seconden. Hallo, eh. Hallo. Hallo. Ja, geweldig. Dat hier is meneer De Vril. Nou, daar heb je wel. Nou, er komt ik, informatie, ik, ik, ik, ik, ik alle fans gaan recht op zitten uh, ja, ik, ik, natuurlijk ik, ik, thuis. Uh, oh, oh, de voorzitter is op de radio. Nou, Er komt nieuws, hoor. Dan gaan we aan. Twee mededelingen. Twee en mededelingen. En kunnen ze dat verwerken, die fans uh, van jou? Twee mededelingen. Een goede en een slechte. Oh, oh, oh een ja, goede en een slechte. Uh, in verband nou. met de bezoekers van ons clubhuis. Oh, een goede en een slechte. Oh, oh. Nou, wat is de. Laat het op, hè? De goede en de slechte bezoekers van de club. Nou, wat is de slechte mededeling? De leverworst is bedorven. Leverworst In het clubhuis ja. van de grootste. Van de van de, ja. de Leverworst ja. is. Bedorven. Dat ga je door die omroep op te worden reclame. En dat een... was te slecht. Ja. Nou, wat is de goede mededeling dan? Nou, dit weekend is de Leverworst in het clubhuis in de aanbieding. Leverworst is in de aanbieding. Dit is de aanbieding. Ik denk de kopje dan denk ik een beetje van ja hoor, we zijn er weer gejast. Ja, ja. ja, dat ben ik Wat ga ja. jij nou weer doen? Oh, een e-mail laten ja. is er nog. Denk je dat er nog één luisteraar is die er thuis opgezet is? Ja, natuurlijk dicht voor elkaar. Ja, natuurlijk dicht voor, ja. voor elkaar. En dan uh, moet ik nog even zeggen: de nieuwe site uh, voor Dienstag open. Oeh, ja, dat is waar. Oh, ook bij de Onderbreide Trost, de, de, de, de, de, de, de troste troste nieuwe ja. pagina op ja. Ja, internet: www.trost.nl. Ja, daar ja, u u uh, bij www.trost.nl. Dat is een gloednieuwe dicht voor elkaar site. onder radio, altijd in de radio, radio puur vindt het wel. Heb.nl! Oh, <tomst>